Vijf uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de kerncentrale in Borselen en de onderzoeksreactoren in Petten en Delft... zijn geen extra veiligheidsmaatregelen nodig. Dat zegt de kernfysische dienst. Minister Verhagen had de dienst gevraagd onderzoek te doen... naar problemen met reactorvaten in Belgische kerncentrales in Doel en Tihans. Volgens Verhagen komt het reactorvat in Borselen van een andere fabrikant...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 over aanhoudende ruzies op de afdeling longchirurgie. Inmiddels staat het ziekenhuis onder toezicht. Gisteren werd bekend dat de raad van bestuur nu van Postmus af wil. Van Vollenhoven vindt dat onterecht. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt verdacht materiaal... dat is gevonden in een bandenbedrijf in Os. Mogelijk gaat het om een explosief. Het bedrijf werd gisteravond tijdelijk ontruimd en afgezet. Het ligt op een industrieterrein... en handelt in oude banden van legervoertuigen en vliegtuigen... De band waar het om gaat was afkomstig van het Britse leger. Het Britse boulevardblad The Sun gaat de foto's van de naakte prins Harry toch publiceren. Dat gebeurt in de editie van vandaag. Eerder besloten alle Britse kranten en websites af te zien van publicatie onder druk van de Britse koninklijke familie. Op de twee foto's genomen in een hotel in Las Vegas is de 27-jarige Harry naakt te zien samen met een naakte jonge vrouw. De zegt dat het blad respect heeft voor de koninklijke familie, maar dat het publicatieverbod ingaat tegen de persvrijheid. Het weer, bewolking en van tijd tot tijd wat regen, vanmiddag wat zon, bijna overal droog bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster. Ron Vergouwen. Ja, welkom aan de, de luisteraars die zojuist wakker zijn geworden. Welkom bij Nachtzuster. En ja, je hoort het, Nachtzuster is vandaag nachtbroeder. Astrid is een weekje op vakantie, maar verder blijft alles bij het oude. U vraagt en wij draaien. En dan met name vragen en antwoorden van jullie, van luisteraars... Uh, bel dus met het gratis nummer 0800-1121. Uh, er zijn allerlei vragen binnengekomen. Onder andere over een marszonde. Dat is dat ding wat over, de mars, uh, over, over de, het marsoppervlakte uh, uh, rijdt. Dus op wieltjes is het volgens mij, toch? Ja. Nou, dan, uh, dat rijdt daar maar. Maar stel nu dat in, op de aarde iemand is die een hele grote afstandsbediening bouwt... en de besturing daarvan overneemt. Kan dat überhaupt? Is er iemand die op die frequentie... een soort ja, internationaal ruimteterrorisme kan, uh, kan plegen? Dat is een intrigerende vraag die binnenkwam. En ook onder andere CIA-agenten. Als ze Alzheimer krijgen... dan kunnen ze wel eens gaan praten met allerlei staatsgeheimen... allerlei staatsgevoelige informatie. Worden ze dan een kopje kleiner gemaakt door de CIA-leiding... of worden ze in een tehuis gestopt? Dat vragen wij ons af. En hoe moet je toch een schilderij reinigen? Nou, er zijn al... Allerlei antwoorden opgekomen. Um, en daar waren we ook gebleven. Uh, want uh, Valentijn die hangt nog aan de lijn. Valentijn? Ja, ik ben nog. Jij was ook uh, bezig met je, met je uitleg. Want uh, je had een, uh, een zeer kritische uitleg uh, wat je moet doen. Hè? Nou ja, dat, dat water en water zeep um, dat, dat zal de onderlaag, hè, de, de grondlaag van, van Benderlijn, ja. um, uh, weer, weer zacht maken en oplossen. En dan gaat het schilderij natuurlijk enorm krakeleren en, en misschien zelfs van, van het linnen afvallen. Ja. Nou, ja. De, de pro professionele restaurateur doet dat natuurlijk nooit. Nee, maar we hadden het ook over de huistuin- en keukenmiddeltjes, hè? Ja, maar die, die, die kan je dan beter... Dan kan je maar beter het schilderij zo laten als het is. Mm -hmm. uh, maar nooit, nooit echt met water erop, hoor. Nee. Wat, wat de, de, de professionele restaurateur doet, is, is heel voorzichtig... Een klein monstertje nemen van, van de vernislaag die erop zit. Ja. En dan zoekt hij een, een, een oplosmiddel. wat wel de vernislaag kan oplossen. En, en, en daarmee heel voorzichtig verwijderd kan worden. zonder de onderliggende olieverflaag aan te tasten. En daarna, als die, die vernislaag helemaal verwijderd is. dan komt er gewoon een frisse, nieuwe, schone vernislaag uh, overheen. en dan ziet het schilderij er weer, weer ontzettend fris en helder uit. En ja, je moet dus niet zomaar uh, ga gaan knoeien, want dan is de kans groot dat je, dat je meer schade aanricht. Dan dat je er een, een mooie schilderij voor terugkrijgt. Uh, ja, nee, maar dat je het onherstelbaar verwoest. Ja. En het je is echt een, een, een, een professioneel vak: het restaureren van schilderijen. En, en ik weet niet of je wel eens daar documentaires over gezien hebt hoe men dat in, in het Rijksmuseum doet. En daar is men dus echt heel voorzichtig bezig. En met, met, met wattenstaafjes wordt dus heel voorzichtig die, de, de, de, de verkleurde vernislaag verwijderd. En daardoor ziet het schilderij er altijd ook zo bruin uit. Want het is juist die vernislaag die in, in de loop der tientallen honderden jaren donkerbruin wordt. Ja. En een soort bruine film over, over het schilderij geeft. En na dat moment dat dat verwijderd heeft en er een nieuwe, schone vernislaag overheen, gez over, overheen gezet heeft... dan is het schilderij weer als nieuw. Maar men past daar natuurlijk heel erg goed op... dat de onderliggende verflagen niet, niet aangetast worden. Nee. Ja, het is inderdaad uh, de, de, de, de, de, de, de, de antwoorden die eerder binnenkwamen... onder andere de melk. Er was iemand die had, die had nou, zei nee. van... ga het schoonmaken met melk. Ga met... Melk, is, melk is zuur. Ja. En, en, en zuur is natuurlijk ook... Uh, uh, dat, dat zal ook in en, en door de, de lijnolieverf heen trekken. En op een gegeven moment ook zal het zuur uh, de, de, de vezels van het, van het linnen, waar het ooit op geschilderd is, uh, gaan, gaan verteren. Waardoor er ook het linnen dan uit elkaar gaat vallen. Al dat soort dingen, de, de, die, die zijn uit en boze. Ja. Geen zuren. En men, men werkt daarbij toch. Uh, bijvoorbeeld met, met uh, uh, uh, natuurlijke olie zoals uh, terpentijn. Terpentijn is vergelijkbaar met terpentine, maar terpentijn is, is, een, is, een, is een, een olie die uit uh, een soort dennenboom komt. En, en terpentijn is ook weer een, een, een, een middel wat ook uh, gebruikt wordt bij het verdunnen van de olieverf. Ja. En men, men, men, men, het zijn eigenlijk allemaal oplosmiddelen op oliebasis die men gebruikt om het schoon te maken. Maar nooit water. En zeker nooit ook, ook melk wat, wat zuren bevat. En zeker geen afwasmiddel. Nou, afwasmiddel is een zeep. Ja. En een zeep is een, lost vetten op. Ja. Dus, dus de, de, de, de uh, uh, verharde lijnolie, waar de olieverf oorspronkelijk uit bestond... Die ga je dan ook aantasten. Ja. Oké, okay, Valentijn. Mag ik nog iets over het, het, het, het ruimtekarretje zeggen? Nou, als je de oplossing hebt, graag. Want we, ja, ik, ik zoek nou, inderdaad ja. het antwoord. Ja, kunnen we een, een marszonde overnemen? Kan een vijand dat zomaar overnemen? Nou, die, die signalen die ze daar naartoe sturen... die zijn zodanig ingewikkeld versleuteld... dat, uh, dat uh, daar 1 miljoen mogelijkheden zijn voor uh, de, de signalen, dat je dat dus nooit kunt vinden hoe je precies het signaal moet sturen naar dat naar apparaat dat het er ook naar gaat luisteren. Nee, dat denk ik... Je gebruikt dus een hele ingewikkelde versleuteling, net zoals je dat ook met e-mailberichten met e kunt, kunt versleutelen. Uh, dat gaat dus bijna niet lukken. Je kunt wel een uh, signaal sturen naar Mars en dan zal je al een gigantisch ingewikkelde apparatuur moeten hebben. Maar dan moet je nog, nog steeds de juiste versleuteling hebben... zoals de NASA die gebruikt. Ja, nee, maar stel dat je nou een hele gefortuneerde terrorist hebt... en die, die dat echt wil doen. En die daar echt man, mankracht op zet, techniek bij aanschaft. Is het dan mogelijk? Ik bedoel, volgens mij als, als terrorist die de juiste apparatuur hebben... is alles mogelijk, toch? Ja, maar is het, is het interessant? Valt er geld mee te verdienen? Dat is weer een andere vraag. En um, die versleuteling, die, die is zo ingewikkeld dat je waarschijnlijk 1 miljoen of 1 miljard mogelijkheden hebt tot je de juiste uh, signaalcode hebt om het ding, uh, uh, dat het ding naar jouw signaal gaat luisteren. Dat het bijna kansloos is. Hm. En, ja. en wat en, en uh, ik denk dat men eerder naar iets anders op zoek zal gaan wat, wat... Geld, uh, echt geld oplevert. Dat lijkt me ook. Maar de waarom-vraag was weer een andere. De vraag was, was het mogelijk? Ik denk dat het vrijwel on onmogelijk is. En nog één tip. Ja. Um, de CIA heeft gewoon een website. www.cae.org, geloof ik. En die is volgens mij makkelijker te kraken. Nee, die is gewoon openbaar. Nee, maar en, ik bedoel over te nemen. Je, al, die, al die sites worden toch gehackt de laatste ja, tijd? Ja, ja, ja. Maar wat het leuke van de CIA-website is, en dat is een leuke tip voor de mensen. Ze hebben het World CIA World Factbook. Mm -hmm. En het World Factbook geeft van elk land wat er op de wereld bestaat een prachtige beschrijving. En eerder deze avond kwam uh, Myanmar, oftewel Burma, te spraken. Ja. En als je dus iets meer over Burma wilt weten... Dan kun je dat dus in het World Factbook van de CIA opzoeken. Het is een soort uh, atlas. Volgens, ben woord, eens, uh, ja. volgens en mij en ben ik er wel eens langs gesurft. je de hele wereld ziet. Ja, volgens mij ben ik er wel eens langs Het is inderdaad een hele mooie website. We gaan hem er zo meteen nog eens even bijpakken. Dankjewel, Valentijn. Ja, is... fijne, fijne ochtend nog. Dankjewel. Bye, bye. Hoi. We gaan even naar muziek. David Bowie staat volgens mij klaar. Als ik het goed heb. En uh, ja, intussen kunt u nog... Uh, met al uw vragen en antwoorden blijven bellen 0800-1121. Of mailen, dat kan ook. En nachtzuster.omroepmax.nl Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.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 Control to Major Tom You've really made the grave And the papers want to know Whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule If you dare This is Major Tom To ground control And I'm floating in the most peculiar way And the stars look very different today En ook met David Bowie bevinden we ons nog steeds in outer space. Um, we gaan gelijk door met de volgende. Nee, wacht, ho stop. Want uh, Astrid heeft mij uh, een groot overdrachtsboek gegeven. En daarin stond onder andere ook het cryptogram. En het cryptogram, ja, dat moeten we ook doen. Waar heb ik het gelaten? Um, want uh, er zijn prachtige prijzen te verdienen. Um, en het cryptogram, waar u op kunt reageren. Let u goed op. Is sprekend formulier. Sprekend formulier. Tien letters. Weet je het antwoord? 0800 1121. Sprekend formulier. Ja, en nu gaan we naar meneer Nuninga. Dag meneer Nuninga. Ja, eindelijk. <laughs> Weet u de oplossing van het cryptogram? Ja, behoorlijk lang. Ik heb een vraag. En heel goed. Daar heb ik al heel lang mee. Ja. Je hebt zo'n zo zo tenniswerfstrijd op de tv. Van die, van die beroemde mensen die, die veel vee geld verdienen met tennissen. Bijvoorbeeld Macarole en, en, en, en ga zo maar door. Ja, bijvoorbeeld bij Wimbledon onlangs nog gezien. Of op de Olympische, Olympische Spelen. Ja, nou die, die jongens die verdienen miljoenen. Maar nou is mijn vraag. Ja. Er lopen ook van de jongetjes bij. Van zo'n acht of, of tien. Ja. En die moeten elke keer die ballen pakken. De, de ballen jongens en de ballen meisjes. Die ballen jongens en die ballen meisjes. Ja. Nou is, nou is mijn vraag: wat krijgen die, die kinderen? Van ik vind het nogal, ik vind, ik vind het nogal wat. Dus, dus die, die, die, die grote jongens die krijgen een hele hoop geld. Dat weet ik. Maar die kinderen, wat krijgen die? Nou ja, niet hetzelfde in ieder geval. Huh? Niet hetzelfde in ieder geval. Nee, dat, is, dat in ieder geval niet, nee. Ik, Ma denk, ik, denk, ik denk of ze krijgen een, een, een, een kleinigheidje. Dat ze, of, of ze vinden het mooi dat ze daar op die, ba op die baan lopen. Ik weet niet wat, er, wat daarmee gebeurt. Je hoort er nooit wat over. Nou, het is ook een beetje een erebaantje natuurlijk. Vooral bij die grote toernooien. Als je daar als, ja, als ballenjongen maar, of ballenmeisje bij mag zijn. En je, mag, je mag de, de ballen, de de ballen rapen, dan. Uh... Dat ja, maar moet het dan zo'n groot, zo groot verschil zijn? Ja, nou ja, goed, kijk, ja, met alle respect, ballen rapen, ja, dat is niet heel moeilijk natuurlijk. Maar zo'n Grand Slam to toernooi winnen, ja, dat, dat is wel even een different koek natuurlijk. Dat bedoel dus... ik, want, want, want, want die jongens die daar uh, die balletjes slaan, die verdienen echt heel veel geld. Ja, maar dan moet je ook echt wat kunnen natuurlijk. Nou ja, jawel, maar... Uh... Een bijbaantje op zo'n op zo, op zo manier. En je krijgt er niks voor. Nou, dan moet je... Uh, ja, Dat moet je wel willen. Ja, nou goed, dit heb je natuurlijk in alle beroepsgroepen. Hè. Je hebt natuurlijk in allerlei uh, beroepsgroepen ja. mensen die heel veel verdienen. Kijk maar naar het ziekenhuis. Daar werken mensen die, winnen, die, die verdienen tonnen. En je hebt mensen die hebben het minimumloon. Ja, maar, ja. maar zo'n enorm verschil. Ja, nee, dat is absoluut waar. Nee, inderdaad. Wat, wat verdienen ballenjongens en ballenmeisjes bij het uh, toernooien? Ik vind ja. het een hele goede vraag. Ja. Dus 0800-1121 als, ja. uh, als je het antwoord weet uh, op maar deze vraag. Ik hoop vraag. het toch, dan het is natuurlijk al, al, al, al half zes, bijna. Ja, we hebben nog 40 minuten. Ja, dat is waar. Nou, ik, ik hoop, ik hoop, ik hoop dat, dat, dat we Want ik zit er al, al heel lang mee, hoor. Oké, okay. nou, ik, uh, we, we, volgens mij uh, moet dit niet zo moeilijk zijn. Dus volgens mij moeten we dit nog wel op kunnen lossen voor zes uur. En ik wens je nog een hele prettige avond en, uh, en tot kijk weer. Nou, en ochtend eerst nog even, hè? Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar ja, ik ben een beetje. Ik ben niet zo heel jong meer. En dan, en dan ben je een beetje. Heb je minder slaap nodig. Maar wordt. Oh, je, je hoeft niet meer naar bed toe, je bent al op. Ja, nou ja, min of meer. Het is nog alle zes uh, als ik uh, om zes uur, en jullie zijn er mee, op, uh, er mee op, dan en ik heb het antwoord nog niet gekregen, dan uh, heb ik misschien kans dat ik nog even een, uh, een dutje ga. Ja, en misschien is Astrid volgende week dan coulant en wil ze volgende week de vraag nog wel een keer stellen. Ja, want het, het lijkt mij een heel leuke vraag. Ja, nou ik, ik vind hem ook leuk. Ja. Nou, dan, uh, dan hoor ik het wel, misschien. Oké, okay. dank nou, voor het bellen. Bedankt, en tot kijken. Oké. Okay. Doei, doei. Dag. Dag. Um, volgens mij gaan we naar de oplossing van het uh, uh, cryptogram. En volgens mij hangt uh, Peter aan de lijn. Hallo. Oh, ik hoor net, Peter, je bent helemaal niet van het crypto. Nee, nee, nee. nee ik heb een hele andere vraag. Ik, ik wil nog één helemaal... keer even het crypto noemen. Ja, ja. Dat, denk even mee. Dan mag je niet het antwoord geven, want daar heb je niet voor gebeld. Maar dan mag je wel even meedenken. Ja, ik vind hem niet heel moeilijk... Het cryptogram van deze ochtend is Sprekend formulier. Sprekend formulier, tien letters. Maar uh, daar bel je niet voor, Peter. Nou, het gaat, het gaat om het volgende. Ja. Ik, uh, vrijdags ga ik meestal naar Nederland. vroeger in de ochtend dan, uh, kom ik uit Duitsland voor te wonen. Ik ben vorig jaar, of nu anderhalf jaar geleden, naartoe geënigreerd, zeg maar. Mm -hmm. En ik werk gewoon uh, als Europeanen in, du in uh, Nederland. En ik woon in Duitsland. Dus ik heb het eigenlijk omgekeerd. Het is een mooi zien. Nou, ik heb mijn zaak al die tijd 31 jaar al ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel uh, in, uh, in Gouda. Ja. Ik doe het, uh, daar ook gewoon mijn werk uh, als kleine zelfstandige, dus een zzp'er. Dus ja. ik ben eigenlijk een hele vroege zzp'er als je voor al 31 jaar voor jezelf werkt. Maar uh, ik heb ook daar mijn bedrijfsuitvesting, postbus en uh, alles weten ze erin te doen. En dat loopt allemaal prima, maar provinciale statenverkiezingen ben ik eruit geknikkerd maar mag gewoon niet meer ermee kiezen, zeg maar. Oké. Okay. En dat vind ik toch een beetje vreemd. Ja. Dat is toch een vorm van discriminatie toe. Nou heb ik daar zelf niet zo'n probleem mee. Maar het is een vraag die gewoon voor mensen die ook zelfstandig zijn... en over de grens uh, werken, toch misschien wel schokkend. Dat zou kunnen. Ik heb dat niet zo, maar het zou kunnen. Maar heb je, heb je geïnformeerd hoe dat dan zat? Nee, dat is gewoon... Uh, kijk, omdat ik altijd... Uh, Vroeg in de ochtend weggaat in Duitsland, waar ik ben meestal een uur of vier aan het rijden. En uh, dan ben ik meestal kwart over zes uur gehouden. Dus ja, dat hele programma van nu kan ik gewoon lekker volgen op die manier. En dat brengt ook een beetje gezelligheid. Ja. Maar het is gewoon uh, een vraag. Ik bel wel eens meer uh, met een antwoord. Want ik zit helemaal in de ongedierte bestrijding. En uh, de, kijk, er zijn wel eens vragen over dat soort uh, onderwerpen. En dan kan ik daar eventueel een goed antwoord op geven. Maar uh, als ondernemer zijn, tel ik gewoon niet meer mee. Ja, maar, maar was je teleurgesteld dat je niet kon, uh, kon stemmen? Nou ja, teleurgesteld. Maar kijk, ik ben geboren getogen in de provincie Zuid-Holland en we houden allemaal van Nederland. Kijk, en dat ik op een gegeven moment een andere keuze maak om ergens anders te wonen. Dat is een privézaak, dat heeft niks met, met uh, belastingbetalen te maken en dat soort dingen. Maar ik heb ook wel het recht om toch nog mee te denken in een provincie waar je altijd werkt en ook van mensen bezig bent. Om dat toch ook voor uh, de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Ja, Want maar je woont er niet. Ik ging altijd stemmen. Ik je... ging altijd stemmen. Maar je woont er niet? Ik woont er niet, Want Ja. Want je nationaliteit nu? Is gewoon Nederlanders. Gewoon... Ik ben gewoon uh, ja met een wereldinkomen, zeg maar. Dus stel dat jij nou voor de radio in, uh, in België zou gaan werken. Ja. Nou, dan ben je een gewone Nederlander, maar je werkt alleen in België. Dus je rijdt van A naar B en uh, je betaalt gewoon belasting in Nederland. Of je moet in België dan kiezen dat je in België belasting betaalt. Want nee. ik mag ook in Duitsland niet stemmen natuurlijk, omdat ik Nederlander ben. Als zou ik te wonen. Ja. Ja. Nou, ja. Nou, je ik... bent er gewoon niet meer. Je bent ben er wel om, om, om af te dragen, maar niet meer om mee te denken. Laat ik het zo maar stellen. Maar ja, waarom ga je daar dan wonen? Nou, ik woon in, ik woon in Duitsland. Nou oh. ja, gewoon een mooie, mooie, mooie omgeving. Want uh, kijk, de kinderen zijn groot en uh, we hebben een oude boerderij gekocht. En die hebben het een uh, aantal jaren geleden uh, uh, eerst als vakantiewoning gehad. Nou ja, je gaat wat minder werken als zelfstandigen en uh, dat is ook een keuze natuurlijk. Maar ik heb nog wel gewoon uh, nog, nog twee dagen werk per week in Nederland. En dat is gewoon zelfstandig met mijn eigen zaak. Ook gewoon voor het Nederlands recht en alles wat er is. Ja. ja je voelt je geen moment uh, Duitser? Nou ja, ik ben er weer aan. Ah, kijk, dat is een goede instelling. Ja, en uh, ik vind dat een prima zaak. Want uh, de kans om goedkoper te wonen en uh, ja, andere... Uh, ...vormen van leven te, uh, mee te maken. En dat is ook prima natuurlijk. Ja. Als je kijk wat in Duitsland woont, woont in Nederland en andersom ook natuurlijk. Waar ik nu naartoe rijd, daar, uh, de, ik denk dat daar wel uh, de halve wereld werkt. Meeste eerste zeg maar. Dus dat is ook prachtig natuurlijk. Daar heb ik geen probleem mee. Alleen waar je wil wonen, daar heb ik wel een probleem mee. Ja. Dat is gewoon voor jezelf. Dat is een keuze privé. Hè? Ja. Nou, we gaan de vraag even voorleggen. Ja, wat ja. gebeurt er met het stemrecht? Je hebt dus ook nog geen, uh, geen oproep gehad voor de, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nee, ook nog niks van gezien. En dat is hm. heel vreemd, want... Kijk, ik ben tenslotte Nederlander, mijn vrouw ook. Ja. Ik heb ook nog twee dagen... Uh, dat ze zeg maar, mijn ondersteund hebben samen die zaak al in 30 jaar. Ja. Maar ja, je woont niet in Nederland natuurlijk. Ja, ik... Ja, maar, ja, kijk, nou... het, het gaat gewoon wonen. Kijk, ik, ik heb nou gewoon ik, mijn... mijn, mijn uh, de onderneming is, ja, is, de Gouda, provincie, is in Gouda-provincie Zuid-Holland ingeschreven. Ik betaal gewoon in Zuid-Holland, okay. ik, ik betaal gewoon alles wat ik moet betalen... als dus ik de kostenverzekering noem ja. het allemaal maar op. Maar in wezen mag ik niet meer stemmen. Ik, uh, je punt is duidelijk, Peter. We gaan hem ja. voorleggen. Van, misschien kan iemand dit, uh, dit uh, leuke nou, ben wetje ben even uitleggen. Waarom ja, ja. Uh, mag Peter niet meer stemmen nu hij in Duitsland woont? Ja, en verder bijna alles nog in Nederland doet. Dankjewel, Peter. Ja, dank wel. We dankjewel. gaan kijken of uh, er antwoord komt. Ja. Maar eerst even een moppie MUZIEK Wind and fire and got to get into my life. En uh, we gaan al uh, naar de oplossing van het uh, cryptogram. En volgens mij is dat Herman. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Okay. Jij uh, hoorde die crypto. Je dacht die is niet moeilijk. Ja, inderdaad. Ik uh, luister geregeld naar de, de cryptos van Astrid. Maar deze keer was die, was die vrij makkelijk. Ja, ik dacht ook dat Astrid had voor mij wel een hele, mak een hele moeilijke uh, klaargezet. Maar ik, ik kon hem zelfs oplossen. En ik ben er toch normaal niet echt een ster in. Oh, leuk. Um, ja, de, de cryptogram. Um, god, hoe heb ik het nou weer? Ik ben altijd alles kwijt hier. Het was een sprekend formulier, tien letters. Wat, uh, wat is het antwoord? Stembiljet. Ja, stembiljet. Ja. Hartstikke goed. Oké. Okay. Hoeveel minuten had je erover nodig om hem op te lossen? Nou, ik hoorde hem en ik lag uh, te hanen waken. <laughs> en ik uh, had direct de ingeving en ik denk, ga bellen. En het lukt ook om er direct tussen te komen, dus dat was een meevaller. Nou, want het is zo'n dag dat alles meezit. Oké. Okay. Dat begint goed voor je. Ja, zegt wel. Herman, uh, we gaan je gegevens noteren. En dan uh, komt er een mooi prijzenpakket uh, van Omroep Max uh, naar je toe. Nou, ik zie er dan daaruit. Dank je wel. En wat er allemaal in zit. Nou, dat... Ach, dat, dat, fantastische dingen. Echt. Je nou, wordt, je wordt blij als je die brievenbus heen. opentrekt. En daar zitten fantastische dingen in straks. Nou, ik zie er dan daaruit. Dankjewel. <laughs> dank je uh, wel. Dank voor het bellen. Heel graag gedaan. Okay. Deze verder. Ja, dank je wel. Dag Herman. Dag. Ja, het, is een, uh, het was een makkelijke inderdaad. Dus spreek het formulier, tien letters. En dat is dus stembiljet. Nou, die had ik zelfs opgelost. Misschien uh, dat Astrid volgende week wel weer een lekkere moeilijke heeft. Dan... Uh, kan ik er even een nachtje nadenken. Um, we hebben nog allerlei prangende vragen... die we moeten oplossen tot, uh, tot zes uur. Daar hebben we nog een, uh, een half uur de tijd voor. En uh, we gaan volgens mij naar Timo. Ja, goedemorgen. Ron was het op? Ja, Ron. Ja, inderdaad. Ah, Timo, ah, je belt ah. volgens mij over het pensioenenvraagstuk. Ja, er was een vraag zeg maar, over iemand uh, die zijn vader had zijn hele leven pensioen opgebouwd, pensioen betaald, zeg maar. En die ging dan op zijn 61ste was die overleden. En uh, waar is dat geld dan gebleven, was de vraag. Helemaal juist. Uh, nou, uh, ja, in principe, een pensioen is een pensioenverzekering, zeg maar. Dus voor het geval dat je bleef leven, uh, dan krijg je dan geld tot aan, tot aan je dood, zeg maar. Ja. Uh, maar het wordt wel gemiddeld over alle deelnemers, zeg, zeg maar. Dus, dus als uh, de een, uh, ze, ze gaan uit van een gemiddelde leeftijd. Ja. En uh, vroeger mocht dat nog uh, apart berekend worden uh, per man en per vrouw. Omdat uh, zeg maar mannen wat korter leefden gemiddeld dan vrouwen en vrouwen wat langer gemiddeld. Maar uh, er is onlangs een, recht, een rechtelijke uitspraak geweest dat het onderscheid niet meer gemaakt mag worden. Maar misschien doen ze in de boeken nog wel. Maar waar het op neerkomt is in ieder geval dat de mensen die korter leven, die krijgen dan gewoon minder geld. Yeah. Die korter dan gemiddeld leven krijgen minder geld. En de mensen die langer dan gemiddeld leven, die krijgen dan meer geld dan dat ze ingelegd hebben. Yeah. Dus de premie voor die verzekering, die wordt dan betaald zeg maar door de werknemer een deel. Dat is dan in de CAO vastgelegd welk deel door de werknemer wordt betaald en een deel wordt door de werkgever betaald. Ja. Yeah. En ja, dat is gewoon, zeg maar, net als met brand. Ja, je kan wel sparen voor, zeg maar, een brandverzekering. Maar dat is ook geen sparen, dat is gewoon een premie die je betaalt. En als je geen brand hebt, dan krijg je nooit wat. En als je zes keer brand krijgt, meer dan gemiddeld, zeg maar, dan krijg je zes keer wat. Maar ja, dat is gewoon, zeg maar, om het risico af te dekken. Ja, ja een pensioen is eigenlijk gewoon een verzekering. Ja, maar dan is er wel nog iets speciaals hoor, want in principe is het een contract tussen de werknemers en de werkgevers zeg maar, die het afgesloten hebben samen in een CO, dus als sociale partners. Maar als er dan zeg maar op een gegeven moment overdekking is, dus was, vroeger was er een hele tijd was sprake van een hele een grote overdekking, omdat de aandelenbeurzen toen uh, zo goed gingen. En dan gaat iedereen wel loeren naar dat potje om te kijken of hij er wat uit kan halen. Want uh, de overheid heeft er wel eens een keer wat uit dat potje gehaald. Omdat er gewoon zoveel, veel te veel geld in kas was. Zeg maar wat nou, naar verhouding van wat nodig was. Mm. Uh, de werkgevers kregen ook wel eens wat teruggestort. Zeg maar. Terwijl ja, je zou dan zou denken van eigenlijk is dat dan het geld van de werknemers. Maar ja, de werkgevers staan er gewoon wat sterker in in de regel. Uh, private pensioenverzekeraars, daar staan we nog bij, van de havenarbeiders in Rotterdam. Die hebben toen zeg maar, die pensioenverplichtingen verkocht aan een particuliere partij, ik geloof Egon. En die heeft gewoon zeg maar, alles wat niet meer nodig was, was te veel was gespaard. Die heeft het gewoon in zijn eigen zak gestoken en de kunstwerken van gekocht. <lacht> dus het is niet helemaal dat je zegt van: het is uh, een potje wat waterdicht is. Nee, inderdaad. Ja. En, en, en natuurlijk ook ja, de, de kosten van de mensen die het beleggen voor je. Ja, als die gewoon, ik overdrijf dan maar waar, maar dat soort bedragen kom je in Amerika wel tegen. Als die bijvoorbeeld zo slim worden geacht. of door de mensen die hun aangesteld hebben zo slim worden geacht. dat ze 100 miljoen per jaar mogen verdienen. ja, dan, dan is dat natuurlijk ook een flink lek uit je spaarpotje. Zeker, ja. Maar, dat, maar met, met die collectieve verzekeringen, zeg maar. dus niet de, niet de privéverzekeringen, maar de collectieve verzekeringen tussen werkgevers en werknemers. Geloof ik niet dat de absurde bedragen aan salarissen betaald worden. Het wordt gewoon allemaal wel netjes geregeld. Maar er worden natuurlijk ook wel eens wat fouten gemaakt met, met beleggingen. Omdat, ja, hoe, hoe minder zeg maar, die salarissen zijn, hoe minder kundig vaak die mensen ook zijn. En dan worden er ook wel eens wat dommere foutjes gemaakt met de beleggingen. Dus daar verliezen je dan ook alweer eens wat op. Ja, ja we gehakt voor het... Uh... Nou goed, voor alle Spaanders, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, nee, dat, uh, dat, dat klinkt allemaal uh, heel, uh, heel logisch. Ik denk dat... En jouw achternaam? Wat was jouw achternaam? <laughs> Is het voor het, uh, voor het aangiftebiljet? Of, uh... nee, nee. nee, ik voel me trouwens hartstikke stom. Want iedere keer als er een crypto voorbij komt... en dan zeggen ze soms, zeggen jullie van het is heel makkelijk. En dan denk ik van nou, zo makkelijk is het niet, want ik raad het nooit. En dan uh, komt het antwoord en ik denk, oh ja, natuurlijk. Maar dat is niet mijn forte, crypto's oplossen. Dus uh, als je zegt dat het makkelijk is, dan denk ik van jeetje, ben ik nou zo dom? Of ja. ben jij nou zo slim? Ja, nee, ik bedoelde meer, wil je me aangeven ergens of zo? Maar goed. Uh, nee, ik nou, achternaam... was gewoon benieuwd. Ja, woning, mijn achternaam ja, is uh, Vergouwen. Je had het al een paar keer genoemd, maar het was me even ontschoten. Dat geeft niet. Het nou, is, het uh... veel plezier verder met de andere bellers. Ja, dankjewel. Nee, het zit er alweer bijna op. Dus uh, we hebben nog uh, 25 minuten te gaan. Ja. Maar we hebben ah, nog je... een aantal antwoorden. Uh, moeten we nog even ik afwerken. Ik ben aardig wakker, dus uh, je redt het nog wel. Nou, gelukkig. Dankjewel. En, okay. uh, en jij ook volgens mij. Fijne dag. Bye. Dag, Timo. Bye. Um, we gaan naar uh, Nel. Ja. Dag Nel. Hallo, is goedenavond. Goedemorgen. Ik vind morgen... I, is, het, is het ochtend voor jou? Of is het avond ja. voor je? <laughs> ja. Moet je nog naar bed? Het is ochtend voor mij, hè. Wat zeg je? Moet je nog naar bed of niet? Nee, nee, nee, ik ben wakker geworden. En toen hoorde ik jullie, kwam midden in het dispuut over Prem. En toen ben ik gaan lopen, kopje koffie gaan pakken. En nu hoorde ik over dat uh, stemrecht. Ja, nou, over Prem gaan we niet praten. Want uh, nou, het is duidelijk dat of je bent ben je of voor, of voor Prem of je bent tegen ja. Prem. Mijn man is tegen, ik ben voor. Ja, Oké, okay, nou. nou, dan is dat duidelijk. Okay. Ik, ben, ik, ben, ik ben ook voor <laughs> Prem. Maar goed, ja, dat waar wilde je denk. over? Het uh, stemrecht, uh, die meneer uit Duitsland, die in Duitsland woont... die zegt dat hij geen stemrecht heeft... Volgens mij klopt dat niet. Je hebt wel stemrecht, maar je krijgt geen oproep, want je staat niet ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Ik woon zelf op Aruba, mm -hmm. vertoef nu op het ogenblik weer een uh, paar maanden in, in, in Nederland. Maar als ik nu wil stemmen, moet ik via de ambassade, of Hier is uh, vanuit Aruba heet dat uh, huis in, in, in, in Den Haag, en dan moet ik dat aanvragen... Een bepaalde tijd van tevoren. En dan mag ik stemmen. Die meneer zegt, ik betaal belasting. Ik zit als zzp er in Gouda. Maar een ZZP-bedrijfje kan niet stemmen. Nee. Dus, die krijgt geen oproep. Maar hij woont in. in uh, ik krijg ook nergens voor allerlei onderzoeken. Baarmoederhalskanker, borstkanker enzo. Krijg ik ook geen oproepen. Dat moet ik zelf doen. Want ik sta niet ingeschreven in een gemeente. Dat is volgens mij het hele verhaal. Maar je blijft stemrecht houden, want hij blijft Nederlander. Volgens mij. Ja, maar hij moet dus ik even zelf achter zijn stand. stembiljet aan. Ja, het moet je zelf achteraan. Om er even bij het cryptogram te blijven van, uh, van vandaag. Ja, <lacht> ja en nou, Had je je is hem op ook opgelost? Ja, wel nee, ik kan helemaal geen cryptogrammen. Net als die meneer, als jullie het zeggen, zeg ik, ja, oh ja, logisch. <laughs> ja, ja, nee. Maar goed, dit, dit is volgens mij het hele verhaal voor mij in ieder geval. Toen ja. zei dus die meneer die de telefoon nam, zei al, ja, maar Aruba is een gemeente of een provincie van Nederland. Nee, Aruba niet, Bonaire. Bonaire is een gemeente van Nederland. En Aruba is helemaal onafhankelijk. Kijk, oké. Okay. Kijk, ook weer opgelost. Ja, ga je nog terug naar Aruba? Ja, ja, zeker, zeker. Ja, we zitten nou even voor bepaalde dingen hier in Nederland. En dan gaan we weer terug. September, oktober of zo ga oh, wordt heerlijk. Terug. Ja, als het hier koud wordt, hè. Ja. En, ook geen... ja. en je krijgt geen, uh, geen, uh, geen stembiljet uh, in de bus. Maar je nee, krijgt ik ook krijg niet... Ik niet. Maar je krijgt ook niet van die vervelende, uh, hoe heet het, reclameposten. Ja, posten. blauwe biezen altijd nog wel. Uh, reclame, maar uh, blauwe, blauwe enveloppen krijgen we wel, ja, hoor. Ja, die weten je altijd maar weer die te worden vinden. Naar de... Die worden naar Aruba gestuurd. Ach ja, je moet gewoon je moet mee blijven doen. Ja, precies. Toch. He? Hartstikke goed. Hé, hey, fijne uitzending verder nog, hè? Dank je wel, Nel. Oké, okay, dag. Oké, okay, dag.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 a bell. in de munnik, Laat me slapen. Ja, dat ga ik over tien minuten ook tegen iedereen zeggen. Want dan ga ik naar bed. Dan gaat de nachtzuster naar bed. Denk je nu, wat klinkt Astrid dan slecht uh, voor een nachtzuster? Ja, het, uh, het is niet Astrid vannacht. Astrid heeft een weekje vakantie en ik, Ron Vergouwen mag het een, uh, een weekje van haar overnemen. Um, we gaan naar uh, Stefan. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we met jou uh, gaan praten, wil ik even zeggen nog, nog even wat vragen uh, opnoemen die we nog even in de groep moeten gooien... die we nog even moeten afwerken voordat het zes uur wordt. Namelijk, uh, wi qua wielrennen, waar is Michael Rasmussen gebleven? Uh, weet u het? 0800-1121. Uh, of mailen nachtzuster.omroepmax.nl. Maar ik zou gewoon even bellen. 0800-1121. Uh, wat gebeurt er met CIA-agenten die Alzheimer krijgen... Gaan die naar een tehuis of krijgen ze een pil van Drion? Of uh, worden ze gewoon een kopje kleiner gemaakt? En wat hadden we dan nog meer? En wat is het salaris van ballenjongens en ballenmeisjes? Nou, misschien zijn de collega's van Langs de Lijn inmiddels al wakker. Misschien kunnen die ook even bellen naar 0800-1121 om ons dat te vertellen. Um, maar Stefan, jij belde over het laatste onderwerp, hè? Ja, ja. Want, uh, die, die, uh, die man die ook in Duitsland woonde en in Nederland uh, zijn werk had... Dat hij niet mocht stemmen in, uh, hier. Exact. Nou, je mag. Ja, ik woon zelf ook in Duitsland. En werk in Nederland. Ja. Maar ik mag gewoon. Voor, voor de komende verkiezingen kan ik gewoon stemmen. Voor Nederland. Voor de Nederlandse regering. Voor de Tweede Kamerverkiezingen. Aha. Maar dan krijg je gewoon. Uh, bericht thuis van uh, het ministerie. Vanuit Den Haag. Uh, dan kun je, moet je via internet. Kun je een uh, stempas aanvragen. En dan kun je stemmen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen. En uh, in de gemeente waar je woont in Duitsland, of in het buitenland dan, kun je alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ah, kijk, daar zit een nuance. En je mag in Duitsland, kan je bijvoorbeeld niet stemmen voor, daar voor de provinciale statenverkiezingen en ook niet voor de uh, Bundestag. Voor de, voor de, de Duitse uh, Tweede Kamer, zeg maar. Daar kun je ook niet voor stemmen. Nee. Omdat je geen. Daar moet je de Duitse nationaliteit voor hebben. Maar. Uh, dus net hetzelfde in Nederland. Alle mensen die in Nederland ingeschreven staan. Of buitenlanders die in een bepaalde stad wonen. die mogen wel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Oké. Okay. En ga je ook over een braaf stemmen? Ik ga stemmen, Ja. En dan die moet je dus in, in, bij twee, in twee landen verdiepen in uh, wat er allemaal uh, te stemmen is? Nou nee, want, want kijk, uh, voor de gemeenteraad hoef je alleen maar te verdiepen in de uh, plaatselijke politiek natuurlijk. Ja, maar goed, dat zijn toch weer andere partijen dan... Uh, in Nederland zijn de lokale partijen ook vaak de partijen die in de landelijke politiek zitten. Er zitten we vaak wel wat extra partijen bij natuurlijk. Jawel, maar ja, ik, ik, ik vind uh, de lokale partijen, die moeten zich toch leren aan een, uh, een grote partij, een landelijke partij, om toch iets te bereiken natuurlijk. Ja. Zo, ja, dat zie ik zo persoonlijk. Ja. Oké, okay, Stefan. En dan, uh, ja, over de ballen, jongens. Oh, daar heb je ook een antwoord op? Ja, nou, die kregen niks. Ja, dat dacht ik ook dat, namelijk. En die doen het volgens mij voor de eer. eer, toch? Dat is een erebaantje. Kijk, ja. maar ben je voetbal. Dan heb je ook de ballen, jongens, langs, de uh, langs hetzelfde. Aan. En dan wordt gewoon uh, per wedstrijd een vereniging uh, voor uitgenodigd of ze dat doen willen. En dan een bepaald elftal wordt daarvoor aangewezen. En die jongens zijn natuurlijk trots dat ze hun uh, idolen uh, zo dichtbij zich hebben. Ja. En uh, ja, dat is gewoon een Ze krijgen een leuke dag. Eh, misschien nog even met de, met de jongens op de foto bijvoorbeeld. Het, zo zouden we ongetwijfeld bij tennis ook gaan. Ik weet het ja, bij het voetbal zelf weet ik. het. Dan word je daarvoor uitgenodigd. Je, je vereniging waar je bij voetbal bent, dan gaat er een bepaald elftal. Die heeft dan uh, die wedstrijd uh, ballenjongendienst, zeg maar. Ja, ik heb ook altijd het idee dat het dan de ouders zijn die, dan, die hun kinderen daar naartoe sturen. Zodat die ouders dan ook in de buurt kunnen komen van al die beroemde tennissers. Ja, nee, dat is, uh, dat is niet. Nee, nee. Dat, ja, dat weet ik niet bij tennis is, maar bij voetbal is het in ieder geval zo. Dan word je daarvoor gevraagd. Ja. ja, en dat is natuurlijk, je, je doet dat graag. Nee, maar de, ja, hoe oud zijn die jongens? En Die zijn uh, ja, tussen de tien en vijftien jaar, zestien jaar. Dus, uh, het zijn vaak in hè? die het doen. Oké, okay. ja. okay, Stefan, dankjewel. Ja, en had je de, de, de crypto-hit of een crypto-ding al opgelost? Ja, dit was, nou ja, op, op de chat was die binnen een halve seconde opgelost. In mijn hoofd was die in tien seconden opgelost. En hier op de, ja, ra ja, nee. en hier op de radio was die in vijf minuten opgelost. Dus je uh... doel, ik had even een stukje gemist. Ja, want het was uh, sprekend formulier, tien letters. Ja. En je had het antwoord ook. Ja, denk ik ja, dan, ja, nou goed, ook ja. in de onderwerpen is het, uh, is het wel een paar keer voorbij gekomen. Dus als je goed geluisterd had, dan heb ik het antwoord ook gewoon een paar keer verklapt. Dus, uh, precies, precies. Het was niet heel moeilijk deze week. Oké. Okay. Hé, hey, dank voor het bellen. Ja, fijne, fijne dag nog. Jij ja, ook, Stefan. Dank Zegel. voor het bellen. 0800 1121 voor, uh, ja, toch wel even dit, nog, wat ik wil weten. Waar is Michael Rasmussen gebleven? Wat gebeurt er met CIA-agenten die Alzheimer krijgen? En um, uh, uh, wat hadden we nog meer? Oh, de marszonde. De marszonde kan die worden overgenomen. Er wordt gedacht dat het allemaal uh, uh, dat het heel moeilijk is om dan hier op aarde een apparaat te ontwikkelen waarmee je dat als een soort ja-ruimteterrorist zou kunnen overnemen. Maar kan dat of kan dat niet? Nou, laat het me weten. 0800-1121. away.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 It's a part of you. Ik voel me ook een, een leeuwende ochtendzon. Uh, ja, we zijn er alweer doorheen. Uh, bij uh, Nachtzuster zonder de Nachtzuster. Astrid was een weekje op vakantie. En uh, die is volgende week gewoon weer terug. Ik vond het een eer om uh, een weekje op haar stoel te mogen zitten. Ik uh, bedank Anne Bakema en Martijn Bruggeman... voor de technische ondersteuning en de ondersteuning aan de telefoon. En ik uh, geef jullie graag over aan uh, de goede zorgen van uh, Lara en Marcel van het Radio 1 Journaal. Tot de volgende keer. Dag.